Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Door de chaos bij de reorganisatie van de nationale politie... had niemand controle over de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport... over de geldverspilling bij de Ondernemingsraad. Door de snelle invoering van de nationale politie... werd de financiële administratie niet goed gecontroleerd. Toenmalig minister Opstelte wist daarvan, maar greep niet in. Een oud-korpschef Bouwman wordt te weinig toezicht verweten. Vooral toenmalig koorvoorzitter Frank Geelthe negeerde de regels. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt nog. Het in opspraak geraakte Vlaamse slachthuis in Izegem wordt gesloten, melden Belgische media. Het besluit volgt enkele uren nadat dierenorganisatie Animal Rights undercover beelden publiceerde, waarop te zien is dat runderen worden mishandeld. De Belgische regering heeft daarna een controle gedaan en besloten het slachthuis in Izegem te sluiten.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 En het is nog niet zeker of Sint Maarten geld krijgt uit Brussel voor de wederopbouw na orkaan Irma. Het Franse deel van het eiland Saint-Martin heeft recht op geld uit een speciaal fonds voor wederopbouw, omdat het officieel bij Frankrijk hoort. dat geldt niet voor Sint Maarten, omdat het eiland een apart land is binnen het Nederlandse Koninkrijk. De Europarlementariërs gaan nu vragen om een uitzondering te maken voor Sint Maarten. Zanger Riem de Wolf van de Blue Diamonds is overleden. Hij vormde het duo samen met zijn broer Ruud, die al in 2000 overleed. Ze braken in 1960 door met de wereldwijde hit Ramona. Riem de Wolf is 74 jaar geworden. Het weer, af en toe zon en vooral s ochtends nog een enkele bui. Het waait nog stevig bij een graad of 16. Morgen de eerste herfststorm van dit jaar, vooral in de kustregio. Dit was... ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij de Schippeltunnel 2 kilometer. Door een technische storing is de tunnel dicht. Vertraging nu 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het. Zon, zon, descriptie. Zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Het lunchprogramma van de CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2... Een recht hartelijk een goedemiddag. Wij zijn er weer. Het is vandaag 12 september. En uh, het is echt herfst, hè? Ja. Ze zeggen in de aankondiging wel zomerhits, Maar, pff, nou, daar kun je tegen wel herfsthit van maken, hoor. Autumn leaves. Ja. Mm -hmm. Forever autumn. En zo. Echt. Dat was een leuk idee voor een, uh, een drie in eentje. Herfstplaten. We moeten drie bij elkaar zien te zoeken met, een, uh, met herfst. Nou, alles vinden we wel wat op. Goed, nou, moeten doen zijn. En, hè, moeten doen zijn, toch? Ja. Goedemiddag Angela, leuk dat jij er ook weer bent. Goedemiddag Zandvoort, en omstreken. En wereld. En uh, de rest van Nederland, en wereld. wereld. Ik ja. weet niet wie er allemaal luistert, maar... Nou... Hello. Ja, hello. He. <laughs> bon slag. Oh nee, bonjour. <laughs> ja. Guten tag. Good afternoon. Yes. Bonjour. Had ik al gezegd. Wat uh, Wat in het, het Spaans is, weet ik niet... En in, Buenos dias. Oh ja. En in het uh, Japans weet ik het ook niet. Is dat Konichiwa? Ja, ja, ja, geloof het wel. Ja, Konichiwa. Ja, geloof het wel. Nou. We zijn weer helemaal internationaal. Zo is dat. Mm -hmm. Goed. Nou, we hebben het weer voor elkaar. We zijn er weer. We hebben het weer gered. We zijn, weer, we zijn hier weer gekomen en zo. Alles werkt er weer mee. En uh, wat gaan we doen? Nou, um, we hebben natuurlijk het regio-nieuws. Straks om half één, half twee. Wij hebben de bioscoopagenda. Ook die hebben we vandaag. En, uh, wij hebben ook, ja, en wij hebben ook natuurlijk weer artiest in het licht. En ik moet er nog snel eentje aan toevoegen, hoor ik net in het nieuws. Want het is dus vandaag ook de overlijdensdag van Riem de Wolf. Maar die had ik nog niet uh, erbij staan. Dus dat nee. we, moeten we even regelen. Maar ja. nou weet ik niet of hij vandaag overleden is of gisteren. Nou ja, ja oké, okay, weet ik niet. In ieder geval, ik heb, moet te achterhalen, wel... ja, nee. ik heb wel een aantal andere interessante jongens voor u. Er um, zijn er twee vandaag geboren en twee overledigen, als ik het goed gezien heb. Trouwens die vandaag geboren zijn. Eén die, één die in ieder geval vandaag geboren is, is ook intussen al dood. Dus maar, <laughs> het gaat hard allemaal. Maar het is wel, uh, nou, we hebben er weer een paar. Dus, uh, we gaan beginnen. Zult het maar doen? Aria. Nou, de eerste man die vandaag geboren is, en die intussen ook al lang dood is. Helaas, het is niet anders Dit is Barry White ja. Ik zal u straks meer vertellen We gaan eerst naar hem luisteren Artiest in het licht Hallo, op zeg Zo heette die uh, echt. En zijn artiestenaam. Eh, dat weet we natuurlijk, was Barry White. You're my first, my last, my everything. En hij werd geboren op 12 september 1944 en uh, dan dus zou die nu 73 drieën... ja, geworden zijn en uh, hij uh, overleed op vier juli uh, nee 2000, uh, nee drie juli 2004 overleed hij Barry White dus en uh, dat was de eerste artiest in het licht voor vandaag en er komen er nog een paar uh, de volgende is nieuw Oh, nog een stukje. Nou, mag. Uh, de volgende plaat is nagelnieuw, dames en heren. Het is namelijk een nieuwe van YouTube. The pain in your face doesn't show. the best thing about me. Nou, ik vind het allemaal weer lekker. Hè? Goed, het is uh, even kijken, het is 16 over 12 en dat betekent dat wij een 3-in-1 gaan doen. Ja. 3-in-1. Ja, BV Wijkers, opgelet hè. Hier is jullie eigen trots. Ja hoor. De Bintax. Drie in één in, in, in. En, uh, uh, ik denk dat je kunt rustig kunt stellen dat het de oudste Nederlandse popgroep is die er nog bestaat. Want ze draaien nog steeds. We zijn er wel even korte tijd tussenuit geweest. Maar ze draaien nog steeds, Bintangs. En ze zijn opgericht, als ik het goed heb, ook weer in 1961. Dus ze bestaan al ruim 56 jaar. Dat is nog ouder dan de condonering. Die beweren wel eens dat ze de oudste zijn. Nee, Bintangs zijn ouder. En uh, ja, het is moeilijk, moeilijk te vertellen wie er allemaal gespe gespeeld hebben in die Bintos. Ik denk dat je, als je alles bij elkaar optent, wel een man of 35 komt. <lacht> maar um, ja, dat is bijna niet te doen. de enige vaste waarde die er eigenlijk bijna altijd bij is geweest... is Frank Kraaienveld. Uh, en die doet het nog steeds. Ondanks dat hij al dik in de 70 is. Maar uh, die doet het nog steeds. Ook zelfs hij is er een hele korte tijd uit geweest. En uh, toen had hij de band Kraaienveld, met onder andere de hit Mona Lisa... Maar uh, de Bintangs dus Nou ja, het is de oudste Nederlandse popgroep Denk ik 1961 zijn ze opgericht Als Indo-rockbandje Toen de tijd En uh, nou ja, ze werden op een gegeven moment bekend Ze maakten een plaatje bij uh, het Muziek Express label You can judge a book by looking at the cover En uh, later kregen ze een platencontract bij Philips uh, Dekka geloof ik Als ik het goed heb En uh, toen werden ze betiteld als de Nederlandse Rolling Stones Ze klonken ze ook wel een beetje af en toe en, uh, nou ja, ja, u hoort de drie nummers van ze. Elze 3 in Tweeten, Blues on the Ceiling. En daarna de twee knijters van hits die ze gehad hebben. Riding on the Yellow en Travelling in the USA. En wij, uh, ik ga onze ze even verrassen, want we gaan naar het nieuws... Nog een keer in. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Nederland krijgt morgen te maken met de eerste officiële herfststorm. Met windsnelheden tot windkracht 10. Meteorologen houden in de kustregio rekening met zware tot zeer zware windstoten... Dus uh, oppassen Zandvoort. Uh, afgewaaide takken en mogelijk ook her en der ontwortelde bomen en overlast in de ochtendspit. De storm begint wo woensdag vroeg in de ochtend langs de westkust. In de loop van woensdagochtend breidt de storm zich uit naar de noordwestkust en het Waddengebied. De meeste wind wordt tussen 11 en 4 uur verwacht op de Waddeneilanden. De wind draait daar dan naar west en neemt mogelijk toe tot een zware storm met zeer zware windstoten die op de eilanden kunnen oplopen... tot rond of iets boven de 120 km per uur. Dat is windkracht 12, hè? Even om te registreren. Het is uit met het onbeperkt feesten in Bloemendaal aan zee. De strandpaviljoens waar het organiseren van evenementen core business is...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 Een motorrijder is vanochtend uh, gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in de Schipholtunnel. De tunnel is daardoor tijdelijk afgesloten. Diverse hulpdiensten kwamen ter plaatse en het slachtoffer is na eerste zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Het overige verkeer moet tijdelijk gebruik maken van de parallelbuis, zodat hulpdiensten en politie veilig hun werk kunnen doen. Rijswaardenstaat heeft aangegeven dat er uh, een kilometer of vijf file voor de tunnel staat. Uh, woensdag aanstaande is de eerste Naja-stormopkomst. Windkracht 8 met mogelijk uh, uitschieters tot windkracht 10. Voor de meeste mensen weer om vooral binnen te blijven. Zo niet voor de 16 beste kiteboarders uit binnen- en buitenland. Zij gaan voor de kust van Zandvoort strijden in het spectaculaire kijkbord evenement de Red Bull Megaloop Challenge Megaloop loop is het de Megaloop ja. uh, het evenement is gratis te bezoeken voor iedereen die de storm wil trotseren de wedstrijd uh, is bij de spot en begint op ongeveer 10 uur tot zover de berichten ZFM luncht Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag wisselend wolk met s morgens met nog een, een kans op een enkele bui. De wind is vrij krachtig uh, tot krachtig en komt uit het westen. En de temperatuur wordt maximaal 17 graden. En het weerbericht werd u aangeboden door onze huisweerman Lex van der Hoorn. For the day, when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, Come lay with me and love me, but I would you stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I sound of a wheel going round I guess I Moet je uh, voor jou doen? Metalhead. Ja. Oh. Uh, vertel. Uh, nou ja, dit was uh, Deep Purple. Oh? Ja. ja. Nou, dat ja, had ik ja. zeker niet verwacht. Nee. Uh, dit is van, uh, ik denk, uh, de latere periode. Uh, het album Stormbringer, zo hij me En het liedje heette Soldier of Fortune. Zoals je misschien al begrepen had... En uh, de zang was van David Coverdale. En het is een van hun, denk ik, meest milde ballads. Ja. Was dat niet, niet voor Ian Gillen, die Coverdale? Of is dat nee, daarna. Oh, daarna. Okay. Ja. Tegenwoordig is, is uh, Gillen weer terug, hè? Ja, ja, die is weer terug. En uh, Coverdale die, uh, draait nog steeds op volle toeren met Whitesnake. Dus, oh ja, ja, ja. ja. ja. Oké, okay. ja, nou zijn we weer helemaal op de hoogte. <laughs> toch? Ja, goed. Nou, dankjewel. Uh, leuk. Uh, tja, want er is, een, er is een nieuw album van uh, die Purple trouwens. Erg uh, goed. Infinite heet oh. dat. Infinite heet dat. Ja. En dat is een, best een goed, een goed album trouwens. Ja. Uh, Erg goed. Alleen met dit verschil dat de stem van Gillen niet meer helemaal is wat hij bijvoorbeeld Ooit tijdens is, dan nee. die Child in Time en zo was. Misschien zoeken we wel even wat op, dan laten we straks nog wel even horen. Dat is misschien wel leuk. Oké, okay, uh, artiest in het licht. Oh, wacht even, dan gaat hij iets niet goed. Wacht even hoor. Wacht even hoor. De nummer Artiest in het licht. Die moest ik hebben. Dear missy's a fool I've got to get something off my chest Missy's a fool bee You got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 Mrs. Afford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 David Garrick, kent u hem nog, dames en heren. Hij werd geboren op 12 september 1946 in Liverpool. Ja, echt wel. Hij kwam uit Liverpool. En uh, David Garrick was natuurlijk niet zijn echte naam. Nee, hij heette heel anders. Hij heette Philip Darrell Core. En uh, zoals ik al zei, geboren op 12 september 1946 in Liverpool. En overleden op 23 augustus 2013. Um, David Garrick werd dus in 1946 als, David, er, als uh, Philip Koor geboren in Liverpool. Als uh, tiener raakte hij erg geïnteresseerd in opera. Hij werd ontdekt in het kerkkoor van Liverpool en kreeg vervolgens een beurs om te, tot operazanger te worden opgeleid. In Milaan, notabene. Na twee jaar. Uh, besloot koor uh, niet langer verder te gaan als operazanger en keerde terug naar Liverpool. Uh, en daar uh, hield hij zich verop in de Cavern Club. Ja, weet niet. En hij kreeg interesse in de destijds zeer populaire beatmuziek. Hoewel uh, zijn liefde voor opera uh, bleef. Een geïmproviseerd optreden in de Cavern Club... waarbij hij een stuk uh, uh, uit I e Pagliacci eh, zon leverde hem in Liverpool de bijnaam de opera singer op. En later werd hij benaderd door eh, meneer Robert Wees, die manager van de Kings was. Hij vond dat koor het uiterlijk van een popzanger had en nodigde hem uit... Om, eh, om in Londen een singeltje een op te komen nemen. Nou, Hij heeft een aantal knijters van hits gehad. Waaronder dit eh, Mr., eh, Mrs. Appleby. Wat eh, een van zijn grootste was. En hij eh, kreeg ook een knaller van een hit. Met, het, eh, met een cover van het Rolling Stones nummer Lady Jane. In de jaren tachtig stopte hij ermee. Uh, hij vond het wel weer mooi geweest, die hele popbusiness. En uh, verhuisde naar Zuid-Afrika. David, ik heb ook wel eens ergens gehoord... maar dat blijkt dan niet waar te zijn. Uh, want ik lees daar niks over. Ik heb ook wel eens het gerucht gehoord dat hij later verder ging... als zanger van Uriah Heep, als David Byron. Maar dat heb ik wel eens ergens gelezen... Maar het wordt in de encyclopie niet vermeld. Dus ik laat dat maar voor wat het is. David Garrick dus vandaag eh, zijn gebochte dag. En hij zou dus vandaag, eh, moet ik weer rekenen, 75, 72, nee, Pff, kan niet eens meer rekenen, 71 geworden zijn. Ja, precies. <kwijpti> Uh, ja, dat klopt. Hij is twee jaar ouder dan ik. Dus dat kan wel kloppen. Goed, nou, we gaan verder. Gezellig. Leuk weer. Heerlijke muziek. En het volgende nummer is dat ook. Dat is namelijk. Oh. <lacht> Heb je hem klaar? Oké. Okay. Nou, dan krijgen we eerst de bioscoopagenda. Eh. Oh. Uh, ja. Ik dacht dat ik nog een plaatje had, maar het was niet zo. Dus, oh, dus nou, dat nee, waren we al zover. Ja. Dan moest ik even me losrukken van de andere bezigheden. Ja, het is vreselijk allemaal. Het is verschrikkelijk. Wat een ongeorganiseerde bende is het toch weer. Ja. De <lacht> Big Sick is het waargebeurde liefdesverhaal van comedian Kumail Nanjiani en zijn vrouw. De film vertelt op hilarische en ontroerende manier... een gevecht tussen liefde en familietradities. En deze film draait voor de, in de laatste week. En deze is te zien. Even kijken. Aanstaande donderdag om 8 uur. Vrijdag en zaterdag om 7 uur.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 geldt dat eigenlijk niet voor iedereen. Sprak zij wijs. Jawel. Uh, deze film is te zien aanstaande zaterdag... om half vier. Zondag om half vier. En volgende week woensdag... eveneens om half vier. En deze film is geschikt... voor alle leeftijden. Dan de emoji-film. Laat je zien wat er zich afspeelt... aan de binnenkant van je smartphone. Diep verborgen in je apps... ligt... Textopolis, Een levendige stad waar al je favoriete emojis wonen. En ze hopen allemaal dat ze geselecteerd worden door een gebruiker van hun smartphone. En deze uh, leuke familiefilm uh, is te zien... Uh, morgenmiddag om half twee... zaterdag en zondagmiddag eveneens om half twee... en volgende week woensdag om half twee. En deze film is geschikt voor zes jaar en ouder... Dan de film Verschrikkelijke Ikke 3. Ja, de Minions zijn terug in een hilarische film. En deze film is, even kijken, van morgenmiddag nog te zien om half vier. Laatste kans dus ook. En deze film is geschikt voor zes jaar en ouder. Dan de laatste week van Dunkirk... Uh, de actietriller opent met honderdduizenden Britse en geallieerde troepen... die omringd worden door de vijand. Ze zitten gevangen op het strand met hun rug naar de zee gekeerd. Dat lijkt een onmogelijke situatie... nu de vijand hen van alle kanten heeft ingesloten. En deze spannende film is uh, vanavond te bekijken om 8 uur... En Aanstaande vrijdag en zaterdag nog om half tien s avonds. En deze film is voor twaalf jaar en ouder. Dan tot slot een film uit uh, de reeks van Filmclub Simon van Kolm. The Sense of an Ending. Jim Broadband speelt Tony Webster. Een man die een teruggetrokken en stil leven leidt. Wanneer zijn verleden hem plotseling lijkt in te halen... is het gedaan met de rust. Hij wordt gedwongen de confrontatie aan te gaan... en de waarheid over zijn eerste liefde... en de ondraaglijke consequenties van de beslissingen... die hij lang geleden maakte onder ogen te zien. En deze film is te zien morgenavond... en zoals gebruikelijk begint deze om half acht. Tot zover. Tot zover. Nou. Kom nu de plaat die ik gepland had. Nou ja. vanaf, vanaf nu is het weer georganiseerd hoor. Ah. Een duo dat uh, vooral bekend werd dankzij uh, het feit dat uh, Paul McCartney een ja, relatie had met die zus van ze. Pieter en Gordon. Listen to the bird who sings it to the tree And then when you heard him, see if you agree Nobody I know could love you more than me Everywhere I go, the sun comes shining through Everyone I know is sure it shines for you In my dreams I look into your eyes Suddenly it seems I've found a paradise Everywhere I go the sun comes shining through It means so much to be a part of a heart of a wonderful one When other lovers are gone, we'll live on Your eyes. Suddenly it seems I've found a paradise Everywhere I go the sun comes shining through Nobody I know could love me more than you You can give me so much love, it seems untrue Listen to the bird who sings into the tree en dan when je heard je Nobody I know could love you more than me. Nobody I know could ja, dat is makkelijk als uh, een van die figuren die in de Beatles zat een uh, relatie met je zuster hebt. Want uh, ja, dan valt er wel eens een liedje van de plank en dan denk je van, hé, hey, dat is leuk. Dus uh, Peter Asher uh, was uh, een van de, de leden van dit duo. En dat was de broer van Jane Asher. En Jane Asher had in de tijd, uh, was in de tijd de verloofde van Paul McCartney. En ja, dat waren goede, dikke vintjes. En uh, dankzij Paul uh, kregen zij een uh, eerste nummer. Dat heette 'World Without Love'. En dit was daarvan de opvolger. Nobody I Know. Ja, zo is dat. Uh, eens Even kijken, we gaan een nieuwe plaat doen. Ja, een hele nieuwe. Van. Uh, een hele nieuwe plaats. Sven Hammond Soul. En daarmee rijdt Choosy Lover. Nederlandse band Sven Hammond Soul. Waarbij het Hammondorgel centraal staat. Nou, ik heb ze een, paar, een keer live gezien. Daar vond ik weinig hemonten, Maar goed. Maar op deze plaat is de Hammond weer goed door. En daar gaat het om. Sven Hammond Soul. Je kloosie lover. En nu gaat Angela genieten. Let op. Angela gaat nu genieten. Let op. Let op. Want Komt de puist, Herian. Een herfststorm in de muziek, zou ik bijna zeggen. Maar ja. Ja, en vanavond tussen 8 en 10 is het weer raken. Dan spatten ja. je, spatte je speakers weer uit je radio dan, hoor. <laughs> is als je hem uh, hard zet. Ja. Dit was uh, trouwens Gun, het was een oud-nummer, heeft het al ja, opgezocht. Uh, van de Beastie Boys. En het heet, you gotta fight for your right. Ah. Uit de jaren 80, Het exacte jaartal weet ik niet nee, meer. maar, maar dat maakt niet uit, En in mijn herinnering was hij iets minder heavy dan deze jaar. Oké, okay. nou, oké. Okay. Maar vanavond, uh, tussen 8 en 10, uh, Geen lompen, maar zware metalen. Wat ja, gaan we doen ja, vanavond? Wat ja. gaan we doen? Wat uh, zit nou, onder? ik heb een hele gevarieerde playlist. List okay. met uh, oud. Heel oud. Van heel oud tot... Nou, ja, eigenlijk heel nieuw. Dus oké. Okay. Nou, dat is leuk. En heel hard tot het wat minder harde okay. spul. Maar er zit van alles bij. Ja, ik heb en het van al... iedereen wat wil. Ik heb het gisteren al doorstaan. Daar staat het ja. opnemen ervan. Dus, uh... <laughs> we gaan naar het NOS Journaal van 1 uur. En we zien u straks weer terug met een leuk stukje kabberijn. Natuurlijk komt ook straks het recept er nog aan. En nog veel meer lekkere muziek. Tot zo. En ik heb wat lekkers. Mm.